12 uur. Het NOS Journaal door Aldmegens. Goedemiddag. De getroffen scholen in België zijn weer opengegaan met een aangepast programma. Steeds minder volwassenen kiezen deeltijdstudie aan een hogeschool of universiteit en in Syrië begon een jaar geleden de revolutie. Het is zonnig en droog, al kunnen er wel wat stapelwolken ontstaan. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind worden 12 graden op de wadden en zo'n 18 graden in het binnenland. Ook morgen nog redelijk wat zon en dan ook weer 15 graden. In het weekend meer kans op regen, dan wordt het ook wat kouder. In België zijn de basisscholen in Lommel en Heverlee vanochtend weer opengegaan. Anderhalve dag na het beursongeluk in Zwitserland, waarbij 22 leerlingen om het leven kwamen. Er geldt op die scholen wel een aangepast programma. De repatriëring van de doden gebeurt nog niet vandaag, is inmiddels bekend geworden. De formaliteiten zijn nog niet rond. Wel zouden een aantal gewonde kinderen het ziekenhuis nu snel mogen verlaten. De identificatie in Zwitserland was moeilijk, legt minister Van Akkeren uit. Ik heb ook begrepen dat de meeste kinderen uh, niet noodzakelijk uh, identificatie op zak hadden. Ik neem aan dat misschien uh, identiteitskaarten of uh, uh, bewijzen dat die, dat die verzameld waren. En in elk geval, het was voor de autoriteiten cruciaal uh, dat men pas iets zou zeggen aan ouders wanneer men ook absolute zekerheid kon geven. De Belgische regering is vol lof over de samenwerking met de Zwitsers. Het is ook zo dat de Zwitserse autoriteiten en de Zwitserse hulpverleners echt voorbeeldig zijn en duidelijk hebben laten, laten blijken door hun, hun handelen en hun manier van doen dat ook zij bijzonder solidair zijn met, met dit bijzondere leed dat, dat ons overkomt. In Lommel is verslaggever Joris van Poppel. Joris, net is er bij jou een persconferentie geweest. Wat is daaruit gekomen? Daar is gezegd onder andere dat de ouders vanmiddag naar de tunnel gaan om de plek van het ongeluk te bezoeken. En dat ze deze ochtend voor het eerst in het mortuarium zijn geweest voor identificatie van de lichamen. Die lichamen komen wellicht vanavond al terug met twee eh, militaire transportvliegtuigen die de Belgische regering naar Zwitserland heeft gestuurd. Rond half drie is er ook een terugvlucht met lichtgewonde kinderen vanuit Zwitserland. En, en, en wat gebeurt er verder vandaag nog in Lommel-Joris? Ja, de gemeente heeft bekendgemaakt uh, dat er uh, al 10.000 mensen het uh, register, het rouwregister op internet uh, hebben getekend. En dat ze verwachten dat nog veel meer mensen uh, dat gaan doen. Ook uh, in de rouwboeken uh, boeken die in de, uh, die in de gemeentehuizen liggen. Ondertussen hier bij de school komen steeds meer mensen bloemen brengen. Er hangen nu ook heel veel witte ballonnen aan het hek. En er worden er de voorbereiding getroffen voor de waken van vanavond. Er worden videoschermen opgebouwd, want ze verwachten, ze verwachten duizenden mensen hier vanavond. En in het kerkje is nog plaats voor 350 mensen. Joris van Poppel vanuit Lommel, dank je wel. Vandaag, één jaar geleden, schreven Syrische kinderen in Dera anti-Assad leuzen op de muur. Dat was het begin van de revolutie in Syrië die in totaal aan 7500 mensen het leven heeft gekost. Correspondent Sander van Hoorn, Sander, één jaar opstand. Hoe kijken de opstandelingen daarop terug? Ja, nou ja, best met gemengde gevoelens. Kijk, die opstandelingen die, uh, zijn aan de verliezende hand, zou je bijna kunnen zeggen. Dat wil zeggen dat uh, de steden waarin ze uh, herenmeester waren... die lijken steeds meer ingenomen te worden door het Syrische leger... en zij worden verdreven naar uh, de dorpen daaromheen... Het zijn minst verslagen. Maar ja, de Syrische leger lijkt uh, een jaar in de revolutie... toch uh, de overhand te hebben op dit moment. Hmm. Op, op geen enkele manier dat de positie van, van Assad aan het, uh, aan het wankelen is, uh, Sander? Nou ja, sterker is hij er niet op geworden. Maar uh, om hem echt te laten wankelen is het toch wel meer nodig. Uh, is het bijvoorbeeld nodig dat er buitenlandse steun komt voor de opstandelingen? Of dat ze het uh, voor elkaar krijgen dat er heel veel militairen overlopen? Of dat de cirkel direct... Om uh, Bashar al-Assad, dat die zich van hem afkeert. Ja, en dat is allemaal nog niet aan de orde. En zolang dat niet gebeurt, zeggen analisten ook, kan het nog heel erg lang duren. Zal hij nooit misschien het land weer helemaal in zijn hand krijgen? Want krijg je een soort guerrilla-oorlog van die verdreven rebellen? Maar uh, zal het dus ook niet zo zijn dat hij uh, snel het veld ruimt? Sander van Hoorn, ik dank je wel voor de toelichting. In Syrië zijn de afgelopen maanden acht journalisten omgekomen. In vijf gevallen zijn er aanwijzingen dat de Syrische staat medeschuldig is aan hun dood. Zo zegt het comité ter bescherming van journalisten. In het geval van twee lokale journalisten zou er bewijs zijn gevonden dat de regeringstroepen direct verantwoordelijk zijn. De afgelopen twee maanden zijn zeker twintig journalisten Syrië illegaal binnengegaan om verslag te doen van het conflict... Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal hoger... omdat veel journalisten er geen rugbaarheid aan geven. Het comité benadrukt dat het Syrische regime... er een jaar na het begin van de opstand niet in is geslaagd... om journalisten monddood te maken. In Nederland heerst een milde griepepidemie. Het onderzoeksbureau Nivel zegt dat de afgelopen weken... één op de 1300 Nederlanders naar de huisarts ging... met griepachtige klachten. En dan is er sprake van een epidemie. De meeste mensen knappen na een paar dagen wel weer op. Vooral ouderen en kinderen tot 4 jaar hebben het virus onder de leden. Ze hebben koorts, hoofdpijn, keelpijn en spierpijn. Fijn alle kenmerken van een griep. Vermoedelijk is het aantal mensen dat griep heeft veel hoger... want veel mensen gaan met die klachten niet naar de dokter. De werkloosheid is in februari licht gedaald. 469.000 mensen zitten zonder werk. Dat is 5.000 minder dan in januari.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 Steeds minder volwassenen kiezen voor een deeltijdstudie aan een hogeschool of een universiteit. Bij de universiteit is de instroom dit studiejaar gehalveerd. En voor komend studiejaar wordt een verdere daling van deeltijdstudenten verwacht door de keuzegidsonderwijs. Hoofdredacteur van die keuzegidsonderwijs is Frank Steenkamp en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Steenkamp, waarom kiezen minder mensen voor een deeltijdstudie? Ja. Wij denken, en dat wordt ook wel bevestigd door opleiders... dat de huidige uh, financiële maatregelen... waardoor mensen meer moeten betalen aan collegegeld onder bepaalde voorwaarden... dat die het allemaal uh, behoorlijk ontmoedigen. Ja, als, als, als je het er te lang over doet, dan, uh, dan uh, komt er een boete. Dat is één ding. En wat is te lang? Uh, daar wordt dus eigenlijk de norm van een voltijdopleiding gehanteerd. Dus dat betekent, tot voor kort was het normaal... als je deeltijd psychologie en bachelor deed, dat je daar zes jaar over deed... En als je daar de, de maatstaf van een voltijdopleiding naast legt... dan ga je vanaf je vierde jaar ga je dus meer dan 3000 euro extra betalen... omdat je niet het tempo van een voltijdstudent haalt. Dat ja. in de wijkrank, Joram. Ja, ja, en dan zeggen mensen van uh, ja, dat risico ga ik niet lopen. Uh, dan maar geen studie. Klopt. Ja. O, o, uh, die extra kosten, dat gaat, dus, dat gaat echt om duizenden euro's voor deeltijds. Nou, dit is dan één voorbeeld van extra kosten. Een ander voorbeeld is als ik bijvoorbeeld kunstacademie heb gedaan in het verleden en ik daar geen, geen werk mee vind en een andere bacheloropleiding wil gaan doen dan betaal ik vanaf het allereerste moment het zogenaamde instellingscollegegeld en dat gaat om vele duizend euro's. Dat ja. kan 7000, 8000 euro per jaar zijn. Ja. En het gevolg is nu dat uh, misschien wel het aantal opleidingen terugloopt. Als er geen studenten zijn dan... Uh, dan... Dat zien we nu al gebeuren. En het, dat, dat zien we uh, in het universitaire heel duidelijk, de, bijvoorbeeld de sociale faculteit van de universiteit van Amsterdam bood afgelopen september nog zeven uh, bachelors in deeltijd aan en nu geen één meer. Dus psychologie kan daar niet meer in deeltijd, kan in oh ja. Groningen ook niet meer. rechte deeltijd in Utrecht is verdwenen en uh, ja, dat gaat dus niet de goede kant op. Hmm. Van de andere kant, uh, misschien waren er wel heel veel opleidingen en, en wordt nu het kaf van het koren nee. gescheiden. Nee? Dat zou je in het voltijdonderwijs soms kunnen zeggen, met name het hbo. Er zijn soms hele uh, interessante, modieuze opleidingen bedacht op één hogeschool. En dan zijn er op een gegeven moment 15 die dat ook willen aanbieden. Maar in het deeltijdonderwijs is daar absoluut geen sprake van. Daar hebben we zelfs drie jaar geleden al gewaarschuwd van het aanbod is al vrij schraal. Dat heeft de Onderwijsraad toen ook in een rapport bevestigd. Hè. Zo van, het is toch belangrijk dat er een volwaardig aanbod aan deeltijdopleidingen blijft in dit land. Daar ja. waren toen al zorgen over, want het is voor instellingen toch financieel aantrekkelijker... om grote massa's studenten uh, onderwijs te geven dan dit wat kleinschaliger gebeuren. Uh, hè. Dat was dus eigenlijk al een punt van zorg. En uh, nou, door deze ontwikkeling uh, gaat het gewoon echt uh, het aanbod beneden het, uh, het gewenste minimum belanden. Ja, ja u zegt er, zitten, er zijn, zijn geen voordelen te bekennen. Nee. nee. Ik dank u wel voor de, voor de toelichting, Frank Steenkamp. Nog even voor de duidelijkheid. Het gaat om de deeltijd en duaal die vandaag is verschenen. Uh, daar bent u hoofdredacteur van. Ja. Kijk, dan hoef ik dat niet meer te zeggen. Okay. Frank Steenkamp, dank u ja, wel. Dag.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 Brinkman vindt de wet absurd en een anti-PVV-wet. Hij is bang dat mensen minder zullen geven. Minister Spies noemde de opstelling van de PVV onwaardig. En nu laat Brinkman weten dat de PVV het jaarverslag natuurlijk gewoon gaat inleveren. Het is niet duidelijk waarom de PVV alsnog overstag gaat. De twee Amsterdamse meisjes die sinds 9 maart werden vermist zijn teruggevonden in Antwerpen. Een Nederlandse man zag de twee gistermiddag lopen in de Belgische stad en herkende ze van de opsporingsfoto's. In de uitzending van Opsporing Verzocht van 13 maart... werd aandacht besteed aan de vermissing van de meisjes. 13 en 14 zijn ze. De man in Antwerpen probeerde de meisjes aan te spreken... maar toen vluchtte ze een huis in. Belgische politie ging vervolgens dat huis binnen... en vond de Amsterdamse meisjes daar. In gezelschap van drie mannen is nog onduidelijk... waar de meisjes de afgelopen tijd zijn geweest. Het vrachtschip dat in januari is vastgelopen voor de kust van Wijk aan Zee... had niet genoeg ballast aan boord om goed te kunnen varen. De inspectie Leefomgeving en Transport spreekt van slecht zeemanschap. Volgens de inspectie had het schip geen lading aan boord... en was verzuimd om genoeg ballastwater in het ruimte te laten lopen. De inspectie zegt dat het schip daardoor niet controleerbaar was... en door de wind en de stroming naar de kust is gedreven. En daar liep het vast op een zandbank. Het Filipijnse vrachtschip lag uiteindelijk twee dagen vast voor Wijk aan Zee. Heilig Gebre Selassie zal geen poging meer doen om zich te plaatsen voor de Olympische Marathon in Londen. Volgens zijn manager Jos Hermes is dat. Heeft Gebre Selassie zich erbij neergelegd dat de concurrentie in Ethiopië te groot is? Ja, Heilig Gebre Selassie is uh, natuurlijk niet meer de jongste. Hij, is, hij wordt in april 39. En uh, ja, gezien zijn training en alles zoals het op dit moment verloopt. Weet hij gewoon dat hij de tijden die op dit moment door de jonge Ethiopi's gelopen wordt, dat hij niet meer kan halen. Dus ze is daar realistisch in en zegt, ja, 2-4 kan ik niet lopen. Er zijn nu al drie uh, atleten die 2-4 hebben gelopen en nog, nog, nog drie vier die 2-5 hebben gelopen. Dat zit er niet meer in, dus dan ze vindt hij ook tijd dat de nieuwe generatie een stokje overneemt en, en dat hij naar de Olympische Spelen moet gaan. De beslissing van Gabriel Salasi betekent nog niet het einde van zijn carrière. Volgens Hermes zal hij nog wel wedstrijden blijven lopen. De Turnbond blijft bij de beslissing om Wiyomi Marcela naar de Olympische Spelen te sturen. Haar concurrenten, Celine van Gerner, wilde van de bond nog kans om zich te plaatsen. Dat gebeurde nadat bij de mannen Jeffrey Wammes met succes de aanwijzing van Epke Zonderland had aangevochten bij de rechter. Volgens de Turnbond is er een duidelijk verschil tussen die twee gevallen. In tegenstelling tot Zonderland heeft Marcela wel al vormbehoud getoond en daarmee voldoet ze aan alle eisen. Nog een sportbericht, als mijn computer meewerkt. Tenminste, ja. De Noorse skier Axel Lund Svindal heeft de Wereldbeker op de Super G veroverd. De laatste wedstrijd in, in uh, nee, Schladming heet dat. In Oostenrijk eindigde Svindal slechts als 16e. Maar omdat zijn belangrijkste concurrenten ook faalden, ging de eindzegen in het Wereldbekerklassement toch naar de Noor. We helemaal bij. Dat wil zeggen nu nog verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Met nog steeds viel op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Helden en Asten 9 kilometer. Tussen Asten en Zomer is de weg nog steeds afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Eindhoven kan bij de omrijden vanaf knooppunt Zaarder Heiken via Roermond. En verkeer richting de Randstad kan bij de omrijden via Nijmegen. Dankjewel John. Nog één keer de hoofdpunten. Getroffen scholen in België zijn weer open met een aangepast programma. Er zijn herdenkingsbijeenkomsten vandaag. Steeds minder volwassenen kiezen voor een deeltijdstudie aan een hogeschool of universiteit. Ze zijn bang voor de hoge kosten. En in Syrië begon vandaag, een jaar geleden, de revolutie. Dat was het. 13 over 12. Het uitgebreide NOS-journaal Zometeen hier op Radio 1. De NCV en lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zo meteen even met Jan Jaap Heij. Dat is de hoofdredacteur van de pers. Eind deze maand verschijnt de laatste gratis krant. Maar de pers wil verder als digitale krant. In het mediaforum Mark Vis van de NVA, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En vrijdenker Henk Westbroek is er ook. Het gaat onder meer over dat nieuwe programma van Omroep Max. In het Haagse. Daarin krijgen we een kijkje achter de schermen van de Binnenhof. Gisteravond was SP-Kamerlid Paul Ulenbel te zien. Die met zijn voorlichters een plannetje besprak om de staatssecretaris tijdens het vragenuurtje een vraag in het pols te stellen. Ik heb het even opgezocht. Laat eens horen. Hoe klinkt dat? Nou, ik denk niet dat je daar... Uh... Het woord is aan de heer Ulenbelt. Dank u wel, voorzitter. Zo meteen in de Nationale Nieuwsquiz. Marco Rodenburg en die komt uit Apeldoorn. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Dagblad De Pers probeert verder te gaan als digitale krant... en onder een andere naam. Aan de telefoon is de hoofdredacteur Jan-Jaap Heij. Goedemiddag. Goedemiddag. Wordt dat een uh, digitale gratis krant of een digitale betaalde krant? Daar zijn we nog uh, druk op aan het studeren op dat soort vragen. En dat, uh, dat gaat nog wel even duren, dat studeren. Dat weten we nog niet. Maar waarschijnlijk nog wel betaald, of niet? Ik, uh, we, hebben, we hebben niet zulke hele goede ervaringen met gratis kranten... de afgelopen <laughs> jaren. Dus uh, we, we neigen met, met een zekere mate naar betaald. Maar het is echt nog in de studiefase. Ja. En, en waarom een andere naam eigenlijk? Want ik bedoel, die naam, de pers, die is toch wel gevestigd de afgelopen vijf jaar? Ja, maar we willen echt iets nieuws beginnen. En uh, dat, dat moet dan ook onder een andere naam. En wel met dezelfde mensen? Uh, voor zo groot mogelijk deel wel. Ja, dat is wel de bedoeling. En denk je dat mensen bereid zijn om te betalen voor online nieuws? Nou, dat is een, een van de dingen waar we wat uitgebreider naar moeten kijken de komende week. Uh, er zijn indicaties van wel, er zijn indicaties van niet. Uh, het, het hangt er sterk vanaf hoe je het doet. Het hangt er natuurlijk ook sterk vanaf hoeveel geld je nodig hebt uh, om het enigszins reëel te maken. Het, is niet, uh, het lijkt mij niet op voorhand uitgesloten dat het mogelijk is. Nee. Ik, ik begrijp eigenlijk als die, program, uh, die, die, die, die plannen concreet worden... dat jij bereid bent om je ontslagvergoeding in dat nieuwe dagblad te steken. Uiteraard, want dan werk ik gewoon door. Hoeveel is, dan, dat, uh, hoeveel uh, is dat eigenlijk? Wat zegt, wat zegt u? Hoeveel is dat eigenlijk? Niet, niet genoeg om een complete krant te betalen, weet ik. Nee, dus er moet wel wat geld bij dan. Zeker. En er is op internet intussen een actie, reddepers.nl. Ja, geweldig. Maar waar moet ik aan denken dan? Want er moet ergens geld vandaan komen. Crowdfunding, dat is het toverwoord de laatste tijd. Ja, dat is een. De, de, de, we zijn er inmiddels al benaderd door een aantal platforms die met dat soort dingen bezig zijn. Daarmee probeer je vooral iets op te starten. Uiteindelijk zal het vooral van, van, van, verkoop, van abonnementenverkoop moeten komen. Je, je kunt niet permanent van crowdfunding leven. Dat, dat, daar, daar probeer je een startkapitaal mee te scharen. Wanneer horen we hier meer over? Volgende week woensdag of donderdag. En dan kan je ook zeggen hoeveel procent kans het van slagen heeft? Uh, bij benadering. Ja, okay. dat, dat, dat weet je uiteindelijk pas echt als je het doet. Nou, we bellen we volgende week even weer, goed? Fantastisch. Dankjewel. Zalwe. Hij klinkt nog vrij optimistisch trouwens. Jan-Jaap Heij, de hoofdredacteur van De Pers. In de derde aflevering van Edwin Zoekt tuin is vanavond het telefoongesprek met Volkert van der Graaf gewoon te zien. De moordenaar van Pim Fortuyn sprak met Edwin Fortuyn, dat is de neef van Pim, die speelt de hoofdrol in dat programma. Dat ging onaangekondigd per telefoon toen de camera's puur toevallig meedraaiden. Als jij de tijd zou terug kunnen draaien, zou je het dan weer gedaan hebben? Of? Ja, dat is een vraag. Dat? 1, 2, 3, antwoord opgeven. Uh, ja, dat, dat, ja, dat zijn van die vragen. Ja, dat zijn vragen, die moet niet zo even 1, 2, 3 over de telefoon hebben uh, Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat zou je wel face-to-face -face tegen mij kunnen zeggen, of niet? Als we samen bij elkaar zijn. Ook daar moet ik even over nadenken, ja. Uh, werd bekend dat Van der Graaf heeft geprobeerd... om de uitzending van de opname via zijn advocaat te voorkomen. We hebben de AVRO gebeld vanochtend, maar daar willen ze er niet reageren. Uh, blijkbaar zijn ze er toch uitgekomen... of is de AVRO bereid om eventuele consequenties na afloop te dragen? beautiful day at the track and say so the jackpot will top three million good luck after I do three years you suspect me dat was een stukje uit de trailer van Luck, een dramaserie over de paardenracerij. De Amerikaanse tv-zender HBO stopt per direct met die serie. En dat er deze week tijdens opname opnieuw een paard om het leven is gekomen. Dat was al de derde keer trouwens. Voor HBO is het afblazen een duur grapje. De hoofdrolspelers zijn namelijk niet de minste. Nick Nolte en Dustin Hoffman deden mee. Het was de eerste keer dat Hoffman een grote rol in een tv-serie speelde. Red Bull heeft in Zuid-Afrika een tv-spotje van de buis gehaald... na klachten van christenen. In de reclame zien we Jezus Christus terwijl hij over het water loopt. Een van zijn discipelen zegt dat het komt... omdat hij net een blikje Red Bull heeft gedronken. Maar Jezus ontkent dat. Dit is boring. We won't catch anything today. I'm going home. Oh, Jesus, stop! How on earth are you doing that? What do you mean? Well, you're walking on water. Ik uh, I think he's had a Red Bull. You know, it gives him wings. BBC-topman Mark Thompson verdenkt de Iraanse regering ervan... dat ze achter een internetaanval op de BBC zitten. Dat gebeurde eerder deze maand. Bij die aanval raakten het BBC-mailsysteem en sommige internetdiensten overbelast. Ook werden satellietverbindingen in Iran verstoord. Iran en de BBC hebben een nogal moeizame relatie. Eerder kwamen berichten dat familieleden van medewerkers van BBC Persian TV... geregeld worden lastiggevallen door de Iraanse autoriteiten. Een paar dagen geleden haalde Iran ook al het nieuws. De organisatie Reporters Without Borders, die strijdt voor vrijheid van informatie... noemde Iran een van de vijanden van het internet. Vanavond is de finale van The Winner Is, de talentenjacht op SBS... waar kandidaten ook nog geld mee kunnen verdienen. Aanvankelijk leek het een gegarandeerde hit. Boven Er Dordens presenteert. Het is een positief programma in en een enorme studio. En de winnaar kan ook nog eens een keer 1 miljoen euro verdienen. Toch vallen de kijkcijfers structureel tegen. Hoe kan dat nou toch? Bert van der Veer, goedemiddag. Hallo. Gisteren nog in het mediaforum, toen ook aangekondigd als tv-deskundige. Dus wat is het antwoord, Bert? Ja, doe maar weer tv-deskundige. Uh, ik denk dat er een, een, een aantal redenen te bedenken zijn. Laten we met de eenvoudigste beginnen. Dat is de concurrentie. Die is heftig op de donderdagavond. aan. Want je had wie is de mol. Wat het dit seizoen echt hartstikke goed gedaan. heeft. voetbalwedstrijden. De interview van Linda de Mol met Maxima een paar weken geleden. Toen het net begon. Dat is een probleem. Tweede wordt wat ingewikkelder. En dat is dat ik... Ja, ik, ik voel een soort afstand als ik zelf naar de winnaar eens kijk. Het, het is geweldig uitgelicht, de shots zijn mooi, etcetera. het is geweldig gemonteerd. Maar het is een beetje alsof je iets te veel naar acrobatische kunstjes zit te kijken. Waardoor je die, die afstand creëert en mijn meest psychologische, als je me vergeeft uh, Jurgen, dat ik dat woord uh, als tv-deskundige gebruik, uh, reden is, is het, het probleem met de gunfactor. Ja, die, die, die term horen we vaker in Hilversum. Wat is dat precies? Ja, dat is een hele belangrijke term. Uh, je, je moet mensen dingen gunnen. En, uh, ik denk dat, uh, maar je vindt ook er zijn ook mensen die je dingen niet gunt. Ik heb die aflevering gezien waar uh, Lois Lane uh, eruit uh, geflikkerd werd. Ik weet ja. niet meer tegen wie. Maar dat, ja, dat, zijn, dat zijn hartstikke goede zangeressen die al jaren meegaan. Die hits hebben gemaakt. Die mij persoonlijk ook nog eens een keer dierbaar zijn. Want het zijn hele mooie, lieve vrouwen. En die moeten dan af via de zijdeur, weet je. Die, die worden dan echt uitgeflikkerd. En ik denk het publiek gunt mensen ook wel hun carrière. Maar als je die potentiële carrière vervolgens opgeeft voor gel geldelijk gewin... Dan ben je ook geen leuk uh, mens meer. Maar er werd bijvoorbeeld over John de Mol, hè, de, de producent natuurlijk van het programma, die dat ook uh, ja, groot uh, heeft aangekondigd, allemaal. Daar werd op een gegeven moment ook van gezegd: hij heeft de gunfactor niet meer. We hadden allemaal het idee dat, dat dat wel weer een beetje terug was, ook door de Voice natuurlijk. Uh -huh. uh, boven Even hetzelfde verhaal, heeft al heel wat mislukkingen achter zijn naam staan, natuurlijk. En zo langzamerhand denkt het publiek misschien ook wel van: ja, nou ja, dat hebben we nou wel gezien, dat wordt toch niks kijk, Ik denk niet dat mensen naar de Winner Is gaan kijken omdat ze John de Mol een succes gunnen. En eigenlijk ook niet om Bo een succes te gunnen. Dus daar help je het niet echt mee. En het had SBS weer opnieuw op de kaart kunnen zetten. Want ja, een snelle locomotief trekt de is vooruit. niet gelukt. die Winner Is wordt in Duitsland ook gemaakt geloof ik. En dan gaat Linda de Mol presenteren. Zou dat wat uitmaken als die het in Nederland ook had gedaan bijvoorbeeld? Ja, dat kunnen we eigenlijk pas weten op het moment dat we de Duitse cijfers hebben. Ik heb wel begrepen dat er een aantal dingen in de formule zijn, zijn aangepast. Dat het ook wat minder flitsend en wat menselijker uh, is geworden. Ik hoor van mensen die bij de opname zijn geweest, cameramensen en zo, dat Linda de Mol het meer dan voortreffelijk doet. Echt weer Duits spreekt alsof ze nooit anders gesproken heeft. Ja, en als het nou in Duitsland wel een, een succes wordt, ja, dan moet je naar al die... Vorige factoren weer gaan kijken. Hoe was de concurrentie? Hmm. Uh, ligt het toch aan de populariteit van Linda de Mol, die wellicht in Duitsland groter is dan de populariteit van Bovenerven door is in Nederland? Een lastig verhaal. Ja. En, en, en uh, ja. e even het programma op zich, want het is uh, uiteindelijk, wat, wat je er ook voor draaien geeft, het is uiteindelijk weer zo'n talentenshow. Wel de opzet oh. is wat anders en zo. Zijn we daar ook misschien een beetje klaar mee, zo langzamerhand alweer? Nou, ik denk dat je daar misschien nog een element te pakken hebt. Het is natuurlijk een, een wereldprestatie dat John de Mulder erin geslaagd is om... in een genre waarvan je dacht dat het eigenlijk wel uitgeput was... met idols en popstars en hoe die programma's ook allemaal... dat hij de Voice daar nog heeft bij weten te voegen. Wat uh, overal succes is. Ik geloof dat het aanstaat op de BBC gaat lopen. Nou, dat is echt niet gering. Ja. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat dit er net eentje te veel is geweest. Ja. Ja. Goed, nou, vanavond de finale, de winner is. Ga je kijken eigenlijk, Bert, of niet? Nou ja, John wil erg graag met die finale 1 miljoen kijkers trekken. Dus misschien dat ik daar mijn kleine bijdrage aan kan geven. Oh, al was het alleen maar uit eigen belang misschien. Ja, zo is ja. Dankjewel dat je even aan de telefoon kwam, Bert van der Vier. Oh, okay. De winnaar is dus vanavond half negen, SBS 6. TV-kenner Bert van der Vier was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. 15 maart 1996 viel definitief het doek voor Fokker Nederlands. Het Duitse moederbedrijf DASA draaide de geldkraan dicht en daarmee kwamen meer dan 5000 mensen op straat te staan. Nederland leefde massaal mee met Fokker. Tot dat moment, uh, een van de toonaangevende Nederlandse bedrijven natuurlijk. Tot smorgens 6 uur vocht de directie voor lijfbehoud. Maar tijdens een persconferentie moest bestuursvoorzitter Ben van Schaik uiteindelijk toch de loodzware boodschap brengen. De Koninklijke Nederlandse vliegtuigfabriek Fokker. Fokker Aircraft en Fokker Administration zijn hele morgen in faillissement gegaan. De consequenties van, van dit faillissement, dames en heren, zijn dramatisch. Dit is een zeer zwarte dag voor Nederland. Maar ook dramatisch voor de meer dan 5000 van onze mensen en hun gezinnen, waarvan velen. Een zeer onzekere toekomst tegemoet gaan. We hebben wel een borreltje gedronken om met elkaar afscheid te nemen. Maar het is, het is absoluut niet. Uh... En de meesten kunnen het nog niet begrijpen. Ja, kloten natuurlijk. Hè? Je verwacht het. Het, het is zo. Je, het, je ziet het aankomen, maar toch uh, doet het pijn. Na het faillissement 1996 dus, waren er meerdere doorstartpogingen die mislukten, totdat het bedrijf NG Aircraft steun kreeg van het ministerie van Economische Zaken, die 20 miljoen euro in het project investeerden. NG Aircraft wil de komende jaren de Fokker 100 en later ook nog de Fokker 70 als new generation op de markt brengen. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met vandaag vrijdenker Henk Westbroek en Mark Viss, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Laten we het even hebben over dat gesprekje net... of tenminste dat stukje wat we lieten horen over Volkert van der Graaf. Want vanavond is dan eindelijk die uitzending te zien. Het is al breed aangekondigd van tevoren. Gisteren ook al stukjes te horen, geloof ik, in één Vandaag. Waarin hij dus belt met de neef van Pim Fortuyn, Edwin geheten. En de AVRO gaat dat gewoon uitzenden... ondanks dat Van der Graaf dat eigenlijk niet wil. Henk, wat, wat vind jij daarvan? Nou ja... Eigenlijk vind ik dat uh, uh, meneer Van der Graaf in deze gelijk heeft. Want ja, en het kost me echt pijn om te zeggen, want een groot vriend van me is het natuurlijk niet. Maar het, als je met iemand een telefoongesprek. Hebt. En heel toevallig staat aan de andere kant een camera. En heel toevallig wordt dat opgenomen. En als ik het goed begrepen heb, is er zelfs een soort van rechterlijke uitspraak. Hè, dat je het niet zomaar uit mag zenden. En als de Avro vervolgens zegt. Nou, we zenden het toch uit. Scheid aan de rechters in Nederland. En als we een boete krijgen. dan betalen we die wel. Let wel, daar betaal ik aan mee. <coughs> Want de Avro, net als elke andere omroep. doet het van belastingcenten. En, ik, en niet omdat het volgende het van de graven maar uh, stel je nou voor dat ik met iemand aan het bellen ben en ik, ik vertel toevallig wat wat niet iedereen hoeft te weten hoe ik s'ochtends mijn vrouw bevredig, bijvoorbeeld hè. of iets wat toch in de intieme sfeer ligt en er staat dan toevallig een camera bij het wordt toevallig uitgezonden er bestaat nog ook zoiets als uh, uh, ja je briefgeheimen je hebt ook telefoongeheim en dat geldt heel dat geldt ook voor hem wat vindt nvj wat <racht> vindt de, de NVR? Ja. Goed, eh, lekker overlaten aan de Raad voor de Journalistiek. Nee, dat is het gemakkelijkste antwoord. Um, ja, nee, wat ik ervan vind is... Uh, de, de Afro zal blijkbaar een heel uh, belangrijk uh, journalistiek... zwaarwegend belang uh, vinden... Om dit uh, uit te zenden. Maar het is natuurlijk wel de eerste keer dat we die man eens een keer weer horen. Ja, maar en, die... en, en er is ook wel jurisprudentie over. Hè? Een paar jaar geleden was het Peter e. de Vries die uh, uh, toen ook in een gevangenis had uh, uh, gefilmd. Een, een, een man die niet van, uh, van kleine kinderen af kon blijven. En toen is er ook een rechtelijke uitspraak geweest. En toen ook een verbod door de rechter opgelegd. En hij heeft het uiteindelijk wel uh, uitgezonden. Uiteindelijk heeft de rechter toen in hoger beroep zelfs nog de, de boete verhoogd. Uh, ja, dan weegt op dat ogenblik het journalistieke principe... Uh, zwaarder voor de programmamaker uh, dan uh, het nou, wetelijke nou, Ik principe. moet je eerlijk zeggen dat ik dit uh, een, een vrij ranzige redenering vind. Want we hebben volk het zojuist gehoord. En op een hele belangrijke en logische vraag van als je de tijd terug zou draaien, zou je het weer niet zeggen, nou, sorry, daar zeg ik niks over. Nee. En dus, vervolgens zegt uh, de interviewer, maar kun je het me face to face zeggen? Nou, daar moet wel moet over, over nadenken. nadenken. Dus jongen die jongen die kijkt, die had misschien een beetje in zijn achterhoofd dat er meegeluisterd werd. Uh, het belangrijkste journalistieke belang, uitgaande van dit gegeven, dat hij dus niks, niks zinnig zegt. In dit fragment? In dit fragment. Nou, denk je, ja. denk je dat hij dan even later ineens. Ja, Dat uh, weet uh, ik, dat, uh, uh, dat kan ik niet beoordelen, nou, want dat zal dus. Uh, nou, vandaag er de uitzending uh, een beetje een Hij Enzijf. zegt helemaal niks. Zelfs, maar, maar jij zegt dan is het, het alleen maar sensatie dat je zijn stem hoort. En dat het eindelijk die gruwelijke moordenaar is. Sensatiepubliciteit. En uh, ik hoop dan ook van harte dat als de Avro dit uitzendt, dat de, de van justitie niet alleen de AVRO aanpakt... en daarmee de belasting betalen... maar gewoon de directie van de AVRO. Nou, ik weet ik ook niet, wel ik, ik, ik weet, ik weet niet of de AVRO dit trouwens... want dat is een ander verhaal namelijk... of de AVRO dit mag betalen uit het programmabudget. Want er zijn natuurlijk strenge regels aan... Uh, waar het geld aan uitgegeven moet worden. Uh, maar dat staat er dan los van. Je kunt een afweging maken. En nogmaals, ik, ik, het, het zal pas... Ik kan me zo voorstellen dat ze... Nu alleen nog maar aan het teasen zijn geweest, zoals het mooi heet. En dat, dat heen, is duidelijk. Misschien heb jij gelijk. Misschien gaat Volk het wel zeggen dat hij samenwerkte met drie <lacht> organisaties. Noemt hij alle dat mensen die erin zaten. Dat het een ja. grote conspiratie we was. We het niet en uitsluiten, dan, dan, Henk. En, en als dat zo is, dan wil ik zelfs meebetalen aan de boete. Oh. Dan kunnen ze een, ja. een, een, een gironummer op. We hebben trouwens. We hebben ik voel je dat daar Bernard die, voor hè, dat hij niet. Helemaal okay. niks zeg. We, we gaan dat vanavond zien in het programma Edwin Zoek voor Tijm. We hebben trouwens de avond vanochtend gebeld... en die wilde er verder helemaal geen commentaar op geven. Dus of zij nou wel of niet bereid zijn die boete te betalen... Uh, we gaan het allemaal wel zien. Ze zenden het in ieder geval uit vanavond. Maar je dan... krijgt zij hem toch moeten betalen. Ook als je de Averroep ja, weet ja, hoor. Ja, zeker. <laughs> um, goed, dat, dat is één ding. Zometeen meer dingen over uh, zaken in de media. We praten zo door in het Mediaforum. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal basisscholen Stekske in Lommel en de sint school in Heverlee zijn vanochtend weer opengegaan. Anderhalve dag na het busongeluk in Zwitserland... waarbij 22 leerlingen om het leven kwamen... geldt op de scholen wel een aangepast programma. Het ministerie van Sociale Zaken gaat in beroep... tegen een rechterlijke uitspraak over de uitbetaling van vakantiedagen. De kantonrechter in Den Haag bepaalde onlangs dat mensen die na een periode van ziekteverzuim zijn ontslagen... alsnog uitbetaling van vakantiedagen kunnen claimen bij de Nederlandse staat. Die uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor tienduizenden werknemers die sinds 2006 na ziekte zijn ontslagen. In Egypte zijn 75 mensen aangeklaagd wegens moord en veronachtzaming tijdens de voetbalrellen van begin februari. Bij die rellen in het voetbalstadion van Port Said kwamen 74 mensen om het leven. Na de rellen werd er dagenlang geprotesteerd in de hoofdstad Cairo. De betogers verklaarden dat de politie veel te weinig had gedaan om de fans te beschermen. En Turkije zegt dat er in de afgelopen 24 uur zo'n duizend Syrische vluchtelingen de grens zijn overgestoken. Ze zouden zijn gevlucht uit Idlib, een stad in het noordwesten van Syrië. Activisten melden gisteren dat het regeringsleger Idlib heeft ingenomen. En ook vandaag zou er worden gevochten. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. U heeft het niet kunnen missen, want vandaag is een onvervalste zonnige lentedag. Was er vanochtend nog sprake van vorst, nu is de temperatuur inmiddels opgelopen... naar een graad of 10 in het noorden en 14 graden inmiddels in het zuiden. Daarbij schijnt in het hele land de zon. Het blijft vanmiddag overal zonnig en het wordt uiteindelijk... zo'n 14 graden in de noordelijke provincies tot 17 à 18 graden in het zuiden. Op de Waddeneilanden is het met slechts 10 graden wel een stuk frisser vandaag. De wind die is vandaag zwak en komt uit zuidelijke richtingen. Kijk, maar naar morgen vrijdag dan is er al wat meer bewolking. Maar ook de zon die komt nog wel tevoorschijn, zeker in de middag. Het blijft droog en het wordt een graad of 16 à 17. In Zuid-Limburg kan het morgen nog wel eens 19 graden worden. Nou, in het weekend raakt het uiteindelijk meer bewolkt en neemt ook de kans op regen toe. En daarnaast wordt het minder zacht. AWB verkeersinformatie viel op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... tussen Liesel en Asten, 8 kilometer. Tussen Asten en Zomer is de weg nog steeds helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden vanaf knooppunt Saarderheiken via Roermond... en verkeer richting de Randstad via Nijmegen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Henk Westbroek dus en Mark Vis van de NVJ. Uh, gisteravond voor het eerst te zien In het Haagse. Een serie van Max is dat. Ik geloof zes afleveringen. Ze hebben een kijkje achter het Binnenhof gefilmd. En uh, wij worden daar deelgenoot van gemaakt. We zagen uh, de Tweede Kamer schoongemaakt worden. Gerdy Verbeter, voorzitter, die zich voorbereidt op Prinsjesdag. En ook hoe kamervragen uh, worden bedacht. We hebben net al een stukje van uh, laten horen. Mark, ging er een wereld voor jou open? Nou, ja, ik ben erachter gekomen, de Tweede Kamer is een bedrijf. Uh, dat wist ik natuurlijk mm -hmm. al, maar uh, nu heb ik het ook gezien. Dus ik, ik zit nog steeds uh, sinds gisteravond in mijn hoofd van... Uh, uh, uh, had ik dit willen zien, uh, is het leuk? N nou ja, goed, het kijkt lekker weg. Maar wat voegt het toe? Henk? Nou, kijk... Ik wist het allemaal wel, omdat ik daar wel eens rondgedaard heb... maar ik denk dat voor heel, veel mensen, heel veel mensen een eye-opener was. Kijk, dat mevrouw verbeet ochtends opstaat... en dat ze in een huis woont met een hele mooie open haard. Dat is allemaal niet zo heel boeiend. Ja, dat was haar werkkamer, Maar was, was Dat haar werkkamer. Ja. Nou, oh, mooi onder haar Ja, dat zou kunnen. Maar het was best leuk om te zien... dat het, het stellen van Kamervragen... niks met politieke bevlogenheid te maken heeft... maar een wedstrijd is waarbij je, de enige doelstelling is... Uh, je, je partijnaam in het, uh, in, het, in, het, in, in het vizier van alle mensen te spelen. En dat de betrokkenheid een schijnbetrokkenheid is... en dat je dan ontzettend veel tijd investeert... om een zinnetje in het pols te kunnen oh. zeggen... in plaats van de crisis uh, uh, op te lossen. En dat ging met een, een grenzeloze openhartigheid. En dat vond ik ontzettend leuk. Ja, nou, en wat we weten ik ook, dat en, verbeet nu van kruidenkaas houdt. Ja, zo. maar wat ik ook interessant ja, vond... Ja, dat, nee, natuurlijk is ja, dat niet interessant... maar dat is dan de, de, de, de menselijke Factor die oh, zo nodig mee moet, moet spelen. Mee. En dat had voor mij ook niet groeven. Maar wat ik wel weer leuk vind die zoals mevrouw Verbeet een, politiek, een politieke uitspraak doet... dat de Kamer toch de neiging heeft om uitsluitend eh, mensen zoals ik... die ook doctoranden zijn, te vertegenwoordigen. Eh, en dat, dat mensen die een normale, alledaagse opleiding gevolgd hebben... zoals Timmerman of zo, daar ook eigenlijk hun woordje zouden moeten zeggen... dat onmiddellijk vertaald wordt door ene meneer Eerdmans... Onder het, met, in, met, met, zijn, met, met zijn irritante toonzetting, <lacht> zo van... Eh, nou, mevrouw, wil dat de uh, tokkie ook de kamer zitten en dan denk ik van nou dan luister je naar zo'n zo'n zo'n zo compleet debiele programma en wat, waarvan je hoopt dat iemand die een aardige discussie aanzwengelt, dat die discussie ook opgepakt wordt en die wordt gelijk doodgemaakt e, door meneer Eerdmans. Programma. Voor de ja, mensen ja. die dat niet hebben gezien, dat zat een stukje inderdaad van collega Eertmans Radio 1 hier vanavond om half zeven die, uh, die, uh, nou ja, die, die zat daar in en dat was zijn discussieonderwerp en dat ging inderdaad over een uitspraak van Verbeet. Um, dus, ja, maar dat, ik, re reduceer je, dat reduceer je tot, het is heel beledigend voor mensen die ja, gewoon nee, maar maar keurig nee, en, nee, en je reduceert je haalt daar, daar, daar dat vond ik duur. Daar ging die serie dus niet over. Nee. nee, maar ik Ik vond ja, het nee, ja, duur. Nou ja, fijn, dan weten we nu dat er allemaal mensen zijn die bode heten... en die dan uh, ah, elkaar dingetjes in Daar, in waar, nee, maar daar dus... gaat die serie over. Ik vond het ook wel een beetje een komt zo'n beetje een zo beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een babbeltje een Terwijl normaal gesproken is het: een beetje een we gaan door. Het, het, het, ziet er dus, het, het, het heeft er ook mee te maken, blijkbaar, dat Verbeet en, en, en, en de mensen achter de Tweede Kamer willen laten zien. Er wordt dat, hier echt wel hard gewerkt. Ja, en mee. we zijn ook gewone we mensen. Zijn, we, en dat is, we zijn dat heel gewone, waar. we zijn een bedrijf. En maar dat is een keuze die de ja. omroep maakt. Die wil dat in beeld hebben. Dat ze, oh mijn kijken zegt het is net zoiets dat iedereen al jarenlang in beeld zou willen hebben dat de koningin ook naar het toilet gaat. Ja. He, en dat tot nog toe hebben we, godzijdank, uh, daar camerabeelden niet van mogelijk zien. Maar ik begrijp wel ik ik even af. de menselijke kant, Maar als je aan wat ik zojuist deed, een beetje aan cherrypicking deed, een beetje de aardige puntjes, was eh, eh, het best. Maar ja, als je, als okay. je een, een serie gaat maken over achter de schermen bij, uh, bij de NCRV. Dan uh, kom je er dus achter dat uh, ook dat, gewoon, het gewoon, dat het gewoon een kantoor is. En ja. wanneer wordt het interessant als je dan achter de schermen van programma's gaat kijken. Ja. En ik had dus. Het interessanter gevonden als ik echt de achterkant van het politieke proces. We komen nog vijf? We stoppen hierover. Er komen nog vijf afleveringen, dus dit was de eerste prima. De pers dan even. Ja. Uh, we hoorden net al even dat, uh, dat ze dus uh, de plannen hebben om, om een doorstart te maken uh, op internet. Onder een andere naam ook. Uh, Mark, hoe, ver zijn jullie daarbij betrokken als NVA? Uh, vanaf het uh, begin, zullen we maar zeggen. Uh, dus op het moment dat zoiets aangekondigd wordt dat ze ermee mee ophouden. dan zijn ze ook uh, verplicht om dat uh, bij ons te melden. Uh, dus mijn collega Tom Gipkes die, uh, die, die gaat dan meteen in actie komen. En, en, en, en daar wordt nu gesproken over sociaal plan en zo, dat soort dingen. Da, da, dat gaat nu opgestart worden, inderdaad. Om hmm. te kijken ook. Uh, uh, nee. Kijk, het eerste belang is inderdaad. Daar staan we namelijk uh, in eerste instantie voor als beroepsvereniging: pluriformiteit in stand houden. En het is natuurlijk doodzonde dat zo'n krant uh, verdwijnt. Dus, ...meehelpen helpen zoeken, mee helpen nadenken over hoe je uh, zoiets uh, overeind zou kunnen houden. Dus daar zijn jullie ook bij betrokken bij een eventuele doorstart? Nou, daar denken wij ook over mee, oh, nou. want we vertegenwoordigen uh, die, die, die redacteuren die daar zitten en die hebben daar alle belang bij. Niet alleen vanuit werknemersoogpunt, maar ook vanuit journalistiek oogpunt. Uh, dat zoiets wel uh, ja. in stand blijft. Denk, je hebt er een tijdje voor gewerkt hè? als columnist. Ja, ik heb er uh, 80 columns geschreven. Ja. Ja. En, toen... en iedereen vindt het eigenlijk een, een hartstikke leuk krantje. Het is eigenlijk doodswonde dat ja, die, je die, Ik duid. vind het een, een geweldige krant. Ik bedoel, je liet net een stukje horen over een, een, een grapje in Zuid-Afrika... waarbij iemand uh, een bepaald drankje dronk... en een beetje, een beetje speels met het christendom opging. Als je naar de nieuwe pers kijkt de, van vandaag, de voorpagina... ik heb hem hier liggen, dan zie je een groot kruis. Daar is de het dagblad op genageld. En de dan de staat Erbij. Jezus lukte het ook. Wij gaan proberen zelfs nog voor Pasen te reizen. En dat kun je blasfemie noemen, maar het is ook speels. Het is ook, nou ja. he, ook als christen zou je hierom moeten kunnen lachen. Het is, het is wel en het, dat en en ook dat, de gunfactor... Dat, uh... ja, maar dat tekent toch de krant. Mm -hmm. uh, heel speels, uh, uh, niet erg gezagsgetrouw... maar toch wel op zijn tijd heel respectvol. Ik vond het een uitstekende krant. En, en ik hoop en Mark... dat ze lukt, maar ik denk dat het niet gaat. Zij ze ja. ook altijd een beetje... ze gingen niet zo mee in de waan van het nieuws. Ja, ja maar meer, meer eigen dingen. Ja, een ja, nou, eigen, eigenwijze eigen koers. En zeker voor een, een krant die gratis verspreid wordt... is dat natuurlijk heel gewaagd. Um, en laten we wel wezen, he, je had het net over de gunfactor... Die, die voor tv geldt. Ik denk dat dat ook voor een, een, een, een krant als, als de pers geldt. Uh, dat heeft een hoge gunfactor. Zeker bij, bij de lezers. Hun probleem is, zij hebben die lezers niet gebonden. Uh, een andere krant uh, heeft abonnees... en kan dat mobiliseren en, mm. en, en kan dat in beweging krijgen... Dat is de grootste uitdaging waar zij nu voor staan. En het andere probleem is dat Nederland een klein land is. Je moet wel een internetkrant willen beginnen... maar behalve het geschreven wordt... moet je ook hele dure dingen gaan doen... zoals maken van filmpjes. Een internetkrant is niet zomaar wat gedrukte letters... via het internet te laten komen. Nederland is een klein land. Dat betekent dat je heel veel journalisten nodig hebt... als die zich keurig aan de NVJ-normen zouden houden. En het niet geheel voor... een schietend drie knikkers doen, dan is dat gegeven het, het aantal te verwachten abonnees, helaas. Helaas, helaas. Maar een want, nee, ja, maar zij hebben wel, een kans. Dat zij hebben wel een kans. Juist door die eigenwijsheid van uh, redactievoeren, is het niet uh, 13 in een dozijn. En als zij inderdaad de markt opgaan die nu al beheerst wordt op internet door uh, nu.nl uh, dan hebben ze geen kans. Maar doordat zij juist eigenwijs zijn en andere onderwerpen ook uh, durven aansnijden, nou, denk ik dat Het is jouw vak? Wat, hoeveel abonnees heb je nodig om, om oh, te te spelen? Ja, geen idee. Dat hangt helemaal van je ambitie dan, inderdaad, af. Als je echt. Als je, als je het als je als je goed het wil doen, het is natuurlijk al één we, we, we, we hebben een andere ja. gratis krant gehad, de DAG, die, die ja. ook een tijdje door zijn gegaan op internet. Nou ja, daar horen we niks meer over. De, de, de pers nu, ze willen ook nog onder een andere naam. Ja, dat, dat verbaasde mij. Ja, dat vind ik ook stom. Je hebt een merknaam, hou die vast. Ja, ja en, en, en iedereen kent de slogan... gratis, maar niet goedkoop, ja. hartstikke leuk ja. bedacht. Ja. En, is, en... Dit, is dit... want we, dan had hij die dag al als gratis krant... die het niet gered heeft, nu dus de pers. Ja, dat geeft nog... wel, denk ik, andere geschiedenis waarom dat mislukte. Maar, dat was maar, natuurlijk maar, echt... maar volgende meer, denk jij? Uh, nou ja, goed, deskundigen zeggen... dat er in een, uh, een markt als Nederland... Uh, vertegenwoordigd uh, ruimte is voor één krant. Gratis dan, hè? Eén gratis krant. Dus of Spits of Metro gaat ook nog ja, wel Spits Ja, en dan, dan is het inderdaad... De Telegraaf zit natuurlijk achter Spits. Dus die heeft er heel veel belang bij. En misschien dat die dat ook uh, een lange tijd willen subsidiëren. Wow. Metro maakt natuurlijk van een veel groter concern uh, deel uit. Dus uit strategische overwegingen... kunnen uh, uh, kranten dan nog in de benen wow. worden gehouden. Maar deskundigen zeggen dat er markt is voor één. Ja, en dat is omdat... Een reclamemarkt is voor één. Ja. Ik bedoel, let wel, ik, eh, met, met alle de, respect van de krant. was een charmante krant, maar die ik vond de pers echt ja. eh, superieur. Hè, en ja, die konden gewoon geen advertenties nee, krijgen. Nee, nou, maar nou, daar draaien die gratis kranten. Daar draai je die, ja. Ja. Ja. Daarover gesproken, advertenties nog even. Even die zaak in België. Tragisch ongeluk natuurlijk uh, in Zwitserland met die bus. Uh, een van de kranten heeft nu besloten om vandaag zonder advertenties te verschijnen. Is dat sympathiek? Ja, ja en nee. Want het is natuurlijk heel. Wil je haalt er zelfs dit programma mee en uh, maar let wel. Het is een verschrikkelijke gebeurtenis, maar er is elke dag wel een verschrikkelijke gebeurtenis. Dus eigenlijk zou je altijd zonder waar ter wereld ook een verschrikkelijke ja, zonder is anders. Als, maar aan de andere kant, ik denk, gegeven de slechte financiële positie van kranten, dat iemand dat voorstelde. Dat toen uh, de financiële directeur zei: joh, dat kost ons geld en dat geld hebben we eigenlijk niet. Vervolgens iemand zei: ja, maar dat is wel heel sympathiek. Ik, ik, ik, ik proef je toch een klein beetje opportunisme bij. Nee, he, maar dat heeft ook met de afstand te maken. Het is de afstandfactor. Hoe dichterbij iets is, hoe. Uh, indringender en uh, indrukwekkender de gebeurtenis ook overkomt. Ik kan me voorstellen dat als jij daar een belangrijk verspreidingsgebied hebt... als krant, dat het lastig is als je dit soort advertenties... ik pak dan even maar weer de pers erbij... waar een advertentie je toelacht met vrolijk Pasen... Ja. Uh, terwijl je daarnaast de horror hebt... waar een hele gemeenschap heel direct bij betrokken is... Uh, dus een adverteerder wil het ook niet. Dat is, uh, daar heb ik niet aan gedacht. En, en, en, het en, en het dat, feit dat de adverteerder het niet wil is een, belangrijk, een belangrijke... Die wil heb dat ik dat niet. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik werkte bij RTV Oost in tijde van, mm. van de uh, vuurwerkramp. En het eerste wat we hebben gedaan is de reclame eruit gooien. Dat was namelijk de frivoliteit. Ja in combinatie met de berichtgeving. Ik vond het gisteren bijvoorbeeld ook al ja, op Radio nee, 1... Je, me overtuigd. Overtuigd. je hebt me volkomen overtuigd. Dus hoe dichterbij, hoe, hoe groter het leed wordt Maar nee, Ik denk dat het een belangrijk argument is... dat de adverteerde strook die die op Die zitten in. te wachten. En die krijgen dan op een andere dag krijgen ze dat ze goed... Zoals ja, dat wel als er een vliegtuigramp is... Ik heb jarenlang op 3FM... Mogen zeggen hoe een plaatje heet. Het is het eerste wat het gebeurt, jongens. Nummer Fear of flying draaien we deze week. Nice. Nee. En dat is van Gary Brooker. En dat is ergens ook wel logisch. Nou ja, en dat maakt uit of het uh, een vliegtuigongeluk op Schiphol is of, of dat het bij Singapore. de andere kant van de Dat, wereld, heeft, ja. dat heeft impact uh, op, op een gemeenschap. Hmm. Dus ik kan me voorstellen dat een Belgische krant daar ook anders mee omgaat. En zeker als het daar in die gemeenschap ja, belangrijk ja, wordt ervaren. Goed, dat is een sterk argument. Oké, okay, dan zijn jullie het eens daarover. nog, we, nog even, we begrepen van de pers. We trouwens, je, waar we het niet over eens zijn. Oh, oh, dat zijn er zacht. De nog wel. Ja, dat doen we een andere keer. Nee, we hebben nog even van de pers begrepen... dat Wegener hen heeft gesommeerd om die naam niet te gebruiken. Dus dat is oh, okay. de reden. Dat dat oh, mag. wat je die, die willen dat blijkbaar ja, zelf... Maar, maar ja, dat, ja, Wegener de de heeft, heeft natuurlijk Wegener. een hele hoop geld moeten terugbetalen... om zijn slechte deal hadden. Dan denk je, dan gaan we pesten. Die jongens willen, willen naar het internet. En het is een kleine kans, maar we gaan ze lekker pesten. Ja. Dus die, die naam mogen ik ze niet gebruiken. Ik zie er niet bij van, van, van Wegener. Wegener omdat heeft daar natuurlijk geen enkel belang bij. Dat is gewoon klein zieligheid. Doe daar wat aan. Gaan we wat aan doen. Dank dat jullie er Mark Vis waren dat in ons mediaforum. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we vandaag met Marco Rodenburg. Die zit al helemaal klaar. En we draaien nu een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Michael Kiwanuka heet de man. Zijn album heet Home Again. En dit is I'll Get Along. And I don't quarrel I still get Dit hoe gaat deze zingersongwriter songwriter Michael Kiwanuka, is de Radio 1CD. Dat album heet Home Again en daarvan dus I'll Get Along. Hier is die Marco Rodenburg, hij is 45 jaar en komt uit Apeldoorn en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsbrief Hartelijk welkom. Dankjewel. U bent uh, ondernemer in ondernemerschap. Ja, wat is dat? Ik uh, ontwikkel ondernemerschap in het onderwijs. Ik help docenten wat ondernemer te maken en dat docenten met hun leerlingen met ondernemerschap aan de slag kunnen. En ik begeleid veel ondernemers die coaching nodig hebben. Ja, ja. Maar even nog in dat onderwijs, dus dan, dan uh, helpt je eigenlijk een leraar met, met de klas om een, een soort van bedrijfje te beginnen. Dat kan, maar ook het idee is, ondernemende mensen is iets wat we steeds meer nodig hebben in deze maatschappij. Uh, en ondernemen gaat over kansen zien, kansen benutten. Nou, Hoe doe je dat? Uh, wat, je leert, wat ze, dat, van, dat je ja, leert ja. ze dat te zien. Je ja, leert ze dat te zien en ja. daarmee te werken met, met hun leerlingen. Grappig. Uh, 136 punten. Dat is even een andere koek. Ja. Uh, da, daar moeten we eerst even overheen. Die praatjes zijn mooi, maar nu even de daden. Ja. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het is nog niet klaar met de PIP-borstimplantaten. In Nederland zijn vermoedelijk meer vrouwen die risico lopen... door borstimplantaten van het bedrijf PIP dan bekend. Aanvankelijk was deze groep vrouwen over het hoofd gezien. Dat is ook de reden waarom wij nu de ziekenhuizen en de privéklinieken weer vragen, wilt u de vrouwen die voor 2001 een borstimplantaat van PIP hebben gekregen... oproepen om zich te laten controleren en in overleg met de arts... eventueel te explanteren? Ja, het aantal Nederlandse vrouwen dat gezondheidsrisico's loopt door borstimplantaten van dat merk, PIP hoor ik, maar die mevrouw zegt dan weer pip, uh, is vermoedelijk veel groter dan gedacht. En dat komt naar voren uit een onderzoek van het programma Zembla. Vraag 1. Uit welk land komen die implantaten? Frankrijk. Dat is goed. Zaak kwam aan het rollen toen de Franse regering in december aan de bel trok. Vraag 2. Aanvankelijk werd gedacht dat alleen vrouwen die na 2001 implantaten kregen gevaar liepen. Maar Zembla ontdekte dat PIP al veel langer met gevaarlijke materialen werkt. Sinds welk jaar? Oeh, uh, 1996, 1997. Yeah. Ja. ja, het eerste antwoord telt, ja. vrees ik. Uh, 1997 was het goede antwoord, inderdaad. Vraag 3: dat is de krantenkop. Uh, ik lees een kop voor uit een van de kranten. En uh, de vraag is simpel, waar gaat hij over? En je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Hier is dat citaat, je stopt ook geen hond in een kattenasiel. Je stopt ook geen hond in een kattenasiel. Gaat dit over één, kiezers van het Front Nationaal... hebben zo hun eigen ideeën over immigratie... PSV-fans willen niet dat Ajaxman Louis van Gaal naar hun club komt. En Lutja Kobi laat haar licht schijnen over de kandidatuur van Ronald Plasterk. Je stopt ook geen hond in een kattenasiel. Van Gaal en PSV. Dat is niet goed. Het was uh, de eerste. Kop uit uh, trouw. Deze ochtend partijleider Marine uh, Le Pen is druk uh, bezig campagne te voeren. Uh, in het stuk gebruikt een kiezer deze vergelijking om aan te geven... dat ze Frankrijk een onnatuurlijke omgeving vindt voor immigranten. Vraag 4. Het was nog even spannend voor deze Le Pen of ze wel mee mogen doen aan de verkiezingen. Pas eergisteren kon zij bekendmaken dat ze het nodige aantal handtekeningen van gekozen bestuurders had ingezameld. Hoeveel zijn dat er? 500. En dat is goed. Front Nationaal heeft maar eh, 118 van de ruim 40.000 zetels in gemeenteraden en andere vertegenwoordigende lichamen. Dus er moest flink gelobbyd worden bij leden van andere partijen. We gaan naar vraag 5: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Probeer probeert natuurlijk, gezien de situatie, de ploeg wat stabieler te maken. En dat zou je met z'n allen moeten doen. Uh, maar je moet als team uh, stabieler worden. En daar zijn we eigenlijk vandaag al mee begonnen. Filip Koku. Dat is inderdaad de nieuwe trainer samen met Ernest Faber van de PSV. Gisteren stond hij voor het eerst voor zijn selectie. Vraag 6. Met een beetje mazzel kan CoQ met PSV nog kwalificatie voor de Champions League afdwingen. In de editie van dit seizoen werden gisteren twee wedstrijden in de achtste finales afgewerkt. Van die Champions League dus. Grootmacht Real Madrid won pas in blessuretijd. Een andere topclub had zelfs een verlenging nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Welke club was dat? Chelsea. En dat is goed. De mannen uit Londen wonnen met 4-1 van Napoli. Na 90 minuten was het nog 3-1. Dezelfde stand waar de Italianen de eerste wedstrijd mee hadden gewonnen. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus het gaat om een term uit het nieuwsaanbod. Eén term. En wat bedoelen wij hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn ze. 4. Ik bevind me steeds oostelijker. Stop. Uh, het eiland Rotterdam. oog. Dat komt er wel heel uh, snel uit. Uh, voor drie punten was de aanwijzing... Uh, er wordt nog maar beperkt onderhoud aan mij gepleegd. Voor twee punten in 1965 vertrok mijn laatste bewoner naar de wal. En voor één punt vrijwilligers hebben ontdekt... dat ik bij hoogwater tegenwoordig uit twee delen besta. Inderdaad, Rotterdam oog. Prachtig. Uh, nou, dat levert een score van 8 op. Uh, daarmee gaan we zo meteen Er Moeten er wel 17 goed zijn om over die 136. Uh, nee, om ook 136 te halen. Dus dat het kan goed. een gelijke stand worden zelfs. Uh, we gaan het zo meteen meemaken in deel 2 van de quiz.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 Waar moet het kabinet de komende periode extra miljarden vandaan halen? Nou, hoger accijns op alcohol luidt dan het voorstel van vier instellingen. Die werken op het gebied van alcoholpreventie. En zij doen dat voorstel dus aan het kabinet. Een biertje wordt dan gemiddeld zo'n 5 cent duurder. Maar het kan de schatkist jaarlijks maar liefst 350 miljoen euro opleveren. Accijns nou, op alcohol moet met 50% omhoog. Bent u daarmee eens of oneens? En dat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met Hekje Stampunt. We zijn terug bij Marco Rodenburg uit de Apeldoorn. Uh, als gezegd, hè, 17 moeten er goed zijn, minimaal. Dan uh, kom je ook op 136. Uh, zijn er meer goed, dan ga je gelijk aan de leiding. Okay. Het wordt heel uh, krap, want uh, nou ja, we hebben 90 seconden de tijd. Maar het, het kan denk ik net. We moet alles kloppen. Uh, zullen we maar gaan beginnen? Ja. Komt-ie. De nationale nieuwswis. Wat is de naam van de Congolese krijgsheer... die door het internationaal strafhof schuldig is bevonden aan oorlogsmisdagen? Lada. Dat is goed. Welke Nederlands pretpark komt zo goed als zeker in Spaanse handen? Slagharen. Goed. Hoeveel Nederlandse universiteiten staan in de top 100 van de wereld? Vijf. Dat is goed. In welk land is een partijbond aan de kant gezet... nadat nou, hij was betrapt bij het Amerikaanse consulaat? Pas. Dat was in China. De man die ervan wordt verdacht wie te hebben doodgeschoten is overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. De moordenaar van Enstra. Dat is goed. IJsfabriek Ben Jerry's heeft in Engeland de naam van de smaak veranderd in Apple Ever After. Om zo de invoering van wat te ondersteunen? Pas. Het homohuwelijk. Hoe heet een nieuws site die een uur lang zogenaamd mal malware heeft verspreid? Pas. Nu.nl. Welke omroep heeft het spel de kolonisten van de westelijke Jordaanhoeven B verwijderd van de website? VPRO. Goed, het provinciaal platform Minderheden in Limburg heeft de aanklacht tegen welk statenlid ingetrokken? Stassen. Nee, het is Cor oh. Bosman. De filmversie van welke serie staat op losse schroeven nu hoofdrolspeler Kiever Sutherland niet meer... Niet, dat hij meer geld wil? Pas. Dat is 24. Het terughalen van de Nederlandse marinehelikopter uit welke Libische plaats kost 21.000 euro? Uh, Tripoli. Uit Certe, 2000 vestigingen van welk Duitse drogisterijketen... gaan hoogstwaarschijnlijk dicht? Is lekker. Goed. Barack Obama heeft welke Europese regeringsleider... meegenomen naar een basketbalwedstrijd? Pas. Dat is David Cameron. Door de snelle opmars van GSM's in India... hebben inmiddels meer huishoudens een mobiele telefoon dan wat? Dan een vaste telefoon. Nee, een toilet. Het clubhuis van welke club in Enschede moet van de gemeente dicht? Het zit Wendt. Van FC Twente, zei u? Ik heb geen idee. Oh ja, nee, dat is het niet. Nee, het is Satudara, dat is die motorclub. Oh, uh, de vraag is, zijn het er inderdaad 17, hè? maar dat, dat is het niet. Dat weten we niet. nee. nee. Ik, nee. Het, het, het moest te vaak passen misschien. Ja. Uh, het waren er uh, zes. Ja, dat is weinig. Dus maal 8 is 48. In ieder geval niet voldoende voor de, voor de topscore deze week. Kater de kaarten gaan mee, voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox... En succes met het ondernemen. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Uh, dat was hem de kandidaat van vandaag. We gaan uh, ons uh, hier even verpozen, maar dan houden we gewoon de radio aan, want uh, het NOS Journaal komt eraan. En dan zometeen, uh, zo ongeveer kwart over één zal dat zijn, uh, stellen we ons de vraag: hoe komen ex-gevangenen eigenlijk aan een baan? Een werklunch: derhalve met iemand van gevangenenzorg Nederland die deze mensen begeleidt. Dat gaan we zo meteen doen als gezegd nationaal.